Vriend met het NOS In Sittard is vannacht een 23 jarige man overleden na een mishandeling. Rond 3 uur werd de man uit Münster gelegen in het centrum van Sittard op straat mishandeld. Waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden. Twee mannen van 22 en 25 uit Sittard. Het is niet bekend of ze het slachtoffer kenden en of er een ruzie aan de mishandeling vooraf ging. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling.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 Zandvoort. Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Het is weer tijd voor Toebak leeft. Wordt ook. Luister. Laar. De magische muziek mix. Met Wilco en Jolande. Nobody's deal. No one's gone.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 We moeten niet te veel bij stilstaan. Als je te veel bij stilstaat, dan word je echt helemaal niet blij. Gewoon, ik bedoel, ja, tuurlijk, tuurlijk was het een grote teleurstelling. Het kan gebeuren, weet je wel. Dan heb je dat minst <laughs> weer. En dan ook nog de voetbal die tegenvalt. Ja, maar weet je, denk ik ook van... Hè? Ja. Die hele, die hele voetbalgebeuren. Ja. Waarom? Ja. ja dan er, komt zijn, het? er zijn dus mensen die samen die, die geld in voor goede doelen ja. door, door te sporten. Ja, ja precies. En ja. dit is helemaal geen geld inzameling geweest. Want er is als een Spencer Wester, die heeft dus voor een goed doel dus... Uh, ja. De Kilimanjaro beklommen. Dat kan ik vertellen. Hij heeft dus beide benen. Had hij had voorlopig toen hij vijf jaar oud was. Ja. Hij had een erfelijke aandoening. En hij heeft dus meer dan 500.000 dollar heeft hij dus gespaard. Als hij de klim dus, uh, omdat hij de klim tot een goed einde zou brengen. En samen met zijn twee beste vrienden. heeft hij dus echt na zeven slopende dagen. de hoogste berg beklommen. Ja. En na het einde toen kreeg je wel even last met ademen zo, toestanden. en zo-toestanden. Uh, en hoogteziekte ook nog weer, weet je wel. Maar uh, hij heeft zich nooit laten ontmoedigen door zijn handicap en gewoon, hij is gewoon doorgegaan. Dus we hadden hem in het team moeten zetten. Ja. Fantastisch. Ja, dat ja had en wat toen uh... Spencer dus aankwam hè, bovenaan, toen werd hij door een hele hoop kinderen vastgeklampt. En hij zegt, ze, dat is een van die meisjes, die zei van ik wist niet dat zoiets ook met blanken kon gebeuren. Al dus een klein meisje. En dat was voor hem toen de motivatie om zich er nog meer in te zetten. Ik vind het dan wel heel uh, apart. Dat was niet een paard. Nee. Twee kunstbenen. Ja. En dan zou je nog beter spelen dan het zelf elftal. Nou, ik vind het echt wel een belediging wat je nu hier zegt hoor. Ik denk aan die Farquad uit uh, uh, je het Shrek, weet je wel. Dan had je dan zo'n prinsje, die was heel klein. Oh ja. En, en die had een, zat je paard en had je wat hele mooie benen. Maar ja? als hij eruit stapte, dan het waren het gewoon twee benen waar hij zijn benen in kon doen. <laughs> Dat was, uh, heel apart. Prins Farquad. Ja, het is altijd wel toch altijd een uh, inspirerend tekenfilm, zeg. Ja, ja, maar heerlijk. goed. Uh, ik had echt een bericht gehoord over, de, over het Nederlands elftal. Die, die verdienen met z'n allen er ook best wel een klap met geld. Gewoon. Echt. Jee, ja. dat verdienen niet meer hoop geld. Dat, dat ze dat geld, zeg maar. Ja, omdat nee. ze natuurlijk ook toch wel in een land speelden waar de mensenrechten natuurlijk een zootje zijn, dat ze een gedeelte van een loon zouden schenken aan mensenrechtenorganisaties... en van Merwijk die die die zie ik dat zo zeggen gewoon maar ik weet niet heb ik dat dan gedroomd weet ik niet dan moeten we even opzoeken ja volgens mij ik had echt die derde heeft dat ook gezegd van ja ik weet het het is natuurlijk niet slim om dat te spelen en uh, een heleboel goed. maar wij schenken gedeelte van ons loon en wij worden rijkelijk betaald en uh, het is allemaal teleurstellend maar wij kunnen het op die manier een beetje goed maken ik vond het mooi en ook uh, albarak albarak alba dat was een stomme ja? mens weet je dat de boel heeft de belazetten en nu uh, heeft ze, is ontstamde aan vervolging ze ze heeft er ook iets van 40.000 euro extra gekregen. En ze heeft een beetje lopen rommelen met de agenda. Ze heeft niet echt, echt de boel opgelicht. Maar ze heeft een beetje lopen rommelen met de agenda. En ook met de auto en zoiets. Je hebt ook gezegd een gedeelte van haar loon over te zullen maken aan, uh, aan die Irakezen die, die teruggestuurd worden met 5,5 miljoen. Dus ja. Ik vind, dit zijn mooie voorbeelden voor de maatschappij, dames en heren. Hele mooie voorbeelden. Echt, ik draag dat mensen. Dat ja, soort helden, nee, nee, gewoon nee, nee, op nee, handen nee. hoor. Oh. Druk ze aan je hart, die mensen die doen. Ja, dat, doen. dat zijn ja, nou, echt zo moeten weer gedaan worden. Ik bedoel. Mensen, tuurlijk, ik snap ook best dat ze dat, dat, dat, dat, dat geld er ook nog gedaan van. Oh, ik wil nog meer geld verdienen. Kan ik nog bij een of andere bonnetjes regelen? Ja, en dat geld komt nu goed terecht, gewoon bij die Irakezen. Ja. Zeker. Nou, plaatse muziek. Is er nog muziek? Er is nog muziek! Yo! Ah, het idee! En wat voor muziek? Uh, wat is het ook weer? Oh, een funeral of my kind, nee. van Funeral party. We maken nu even een sprong. Ja, daar zak je boek echt van af. Ja hoor, schuif maar aan. Gratis te beluisteren dit uh, radioprogramma. <laughs> ja. Out, eh? ja, je gelooft het ook bijna niet. Maar het is echt gratis te beluisteren. gewoon. Toen ik op de radio en dat was uh, da ja, de ja, funeral party. En where did we go wrong? Dat is altijd de vraag hè? En als je terugkijkt kijk op dit leven. Wat, wat heb ik nou fout gedaan? Ja, wat denk wat heb ik nou fout gedaan? Wil je daarmee ophouden. Ja. Ja, nou, waar moet ik mij ophouden? Met dit radioprogramma? Nou, nog even niet, hè. Nou, hou nog even vol, gewoon even vol. Straks uh, nog even de Jolande keuze. En ze heeft hem weer bij, bij zich, de cd. What are you? Ben, ja. De homo-cd. Het beste uit de homo-top 100. geweldig oh, er, er staan altijd van die heel vrouw plaatjes op. Dus straks na de regioberichten komt ja. daar een rukje van op de cd. Oh yes! Oh, kan bijna niet wachten zeg maar. Nou, ja, nog meer ja, ja. dingen die we kunnen melden is dat onder andere... Wilders heeft weer, heeft weer een nieuw thema te pakken. Alhoewel, een beetje oud thema. En dan denk je, waar kan ik nou een beetje mee scoren? En waar hebben we de meeste van in Nederland rondlopen of rijden? De automobilist, oh wacht, een kwartje. De kwartje van kok, dat moet terug. Ja, zeker. Ja, dat is een goed idee. Daar kan ik vast heel veel kiezers mee strikken. De kwartje van kok, eh, dat moet terug naar de burger. Want er zou wegen van worden gebouwd. Dat is allemaal niet waargemaakt, Het is allemaal fouten. Dat is, ja nou, terug, dat kost dan plusminus 1,8 miljard euro. Wat weer een geweldig plan Wilders, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Ja natuurlijk, natuurlijk. Hij gaat zich weer inzetten voor dingen dat je denkt van man. Ja, kijk, als je nood aan de man is, moet je noodmaatregelen nemen gewoon. Ja. Wat een idiote onzin allemaal! Nee, ja. nee, het is zo, want het schijnt ook in India. Er waren er twee tieners die wilden dolgraag een gokje wagen op de EK. Ja. Maar ze hadden geen geld. Nee. En ik denk, waarom gaat, gaan ze in India naar het EK wedden? Maar ja, oké. Okay. Maar daarop besloten zij gewoon om hun welgestelde oma te vermoorden. Huh? Omgerekend 5600 euro. en enkele gouden gesieraden van haar te jatten. Het 56-jarige slachtoffer werd vorige maand naakt in haar huis gevonden. Huh? En, uh, ja? En ze, ja, ze het is echt dus om zeep geholpen te zijn. Door haar bloedeigen kleinkids. 14 en 15 en drie van hun vrienden. En met de spaarcenten hebben zij geld gezet op de cricketcompetitie en het EK. Wat een. Wat, wat voor een, wereldleven? Het is een mooi team. Uh, ik zie dat we hebben een team building dag al op. Uh. Ja, van we, we gaan vandaag oma. Ja, dus daar hebben ze met z'n al overlegd. Hoe gaan we dat aanpakken dan nou? Dan steken we neer en kleden we het eruit en zo. En dan gaan we met geld daar naartoe. Maar die gaan we naartoe? doen. Dan pak even de agenda erbij. Nou nee, dan heb ik een. Uh, ja, ik heb al, ja, ik heb dan heb ik een, een, een krantenwijk. Oh, ja, maar die krantenwijk kan je opzeggen. Het, oh ja, natuurlijk. dan heb ik geld aan. Nou, dan zegt die op. Nou, welke dag doen we het nou? Met z'n allen hebben we alle de agenda erbij gepakt. Met vijf mensen bij elkaar om hun oma te vermoorden. Nou, daar is het ook maar één oplossing voor. Tegen de muur. Ja. Of uh, land heeft natuurlijk altijd nog veel mooier uh, oplossingen voor. Ja, ik zeg uh, altijd de snijmachine van de HEMA en uh, zo'n man wordt dan helemaal in elkaar uh, vastgebonden ja, ja. met handen en voeten bij elkaar mm -hmm. en dan, dan één voor één plakjes zo eraf zo, vanaf achteraan beginnen. Uh, okay. En een hond ernaast, en die krijgt drie keer die plakjes. Oh, Dat hei. maakt het nog weer heel apart. Dat, is, uh, dat het, is wel eng, hè, dit. Dat is wel weer... Uh, ja, maar het moet ook wel afschrikwekkend zijn wat er met je gebeurt, als je dat soort dingen doet. Ja, dat ze dit nog dat, een keer doen. Ja, gewoon, gewoon, de straf is niet zo eng. Nee. Dit ja. is oh wel heel eng. Je hebt, je hebt gelijk. Uh, ja sorry, ik ben even afgeleid, want ik moet even een plaatje opnieuw instellen. Uh, ja, Bernhoff is, uh, is een artiest die speelt op een gitaar. Misschien heb je hem al gezien, maar misschien weet je niet. Bernhoff is een, een gitarist. En die doet alles zelf. Al die geluidjes die in deze plaat hoort Heeft hij dus geprogrammeerd? Dat ik denk, nou, dat kan hij allemaal mooi thuis doen. Dat doet hij ook live op het podium. Dus kijk even naar het filmpje. En dan zie je dus bij dat hij heel veel pedalen onder zijn voeten heeft. En drukt hij allemaal in. En live doet hij er allerlei geluidjes Die Heeft hij zelf gemaakt, hè? Heeft hij zelf gemaakt. Dus luister even naar deze part. fascinerend. Come on talk. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. honest Come on and talk to me. I will try my utmost to be with Try to be. To be with the try to be the picture, permit it, fit me. Come on and don't to me, I would never be honest with the time, to be honest with every single one. Come on and don't to me, I would to be with the try to be the picture, permit me. Come on and don't. I've been thinking a lot since the end of my family affair, about the things that went wrong in the manner of speaking. I should have been more forthcoming about the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 matter Ja, ja, ja. Je wordt soms een beetje ontzettend uh, nerveus van, van die uh, muziek van hem. Maar hij is wel ook Bernhoff. En het heet Talk to Me. En je moet het echt even live gaan bekijken, want dat is echt een, een, een gebeurtenis, dames en heren. Oh, oh, oh. Toepak ho, ho. radio. Oké, okay, everybody. Ja. Rise and shine. Kom maar eens uit bed vandaan. Het is de hoogste tijd. En uh, nou, ik lees onder andere berichten over. Het is toch wel maf dat de partijen hun eigen partij zijn afzeiken. Ik hoorde sowieso al bij de PvdA van dat ze mee bezig zijn. En dat die, uh, hoe heet die, Dietrich die Samson, nou niet echt ook meewerkt met de rest van de groep. En nu lees ik ook iets over dat GroenLinks ook een eigen kandidaat flink het afbranden zijn. Om zelf dan maar weer, waarschijnlijk, een plekje hoger op de lijst te krijgen of ja, zoiets. Ja, iedere... Ieder doe voor het. zich. Ja, maar ook iedere publiciteit is publiciteit. Ook al is het negatief, denk ik. Ja, maar ja. over je eigen partij, om dan zeg maar ja, don, op je eigen kandidatenlijst dan iets te gaan vertellen van, nou nee, die staat op de dertiende plaats, omdat ze toch niet zo goed presteren. Je hoeft er toch allemaal niet bij, dat kan, je moet de tegenpartij juist doen. De tegenpartij moet over je gaan lopen zeiken. Ja, maar dat, dat niet... gebeurt daarna, maar dan wennen ze er vast een beetje aan. Ja, oké, okay, meneer. Kunnen zich betere mannen als ze dan van die discussies op tv komen, hoe vind je die? Ja, daar zijn ze dat al, al, al allemaal voor. Ja, precies. Ja, nou, ik vind het een ja. beetje raar. En we hadden net hadden we het over dat die schapen in Zandvoort over waren gestoken, maar... Ja, ik, zie C4... wel, ja, ik zie wel overeenkomst, ja, tussen ja, de politiek ja, en schapen. Ja, maar ja? Uh, het schijnt dus ook te zijn dat in Zeewolda, daar is een naakstrand En om buitenseks tegen te gaan, heeft de eigenaresse van de naastgelegen camping De Wielenwaal een creatieve oplossing bedacht. Want sinds zondags, gra is op dat strand, uh, blijkt maar, is daar gras, een kudde van zo'n 30 schapen. Ja? En uh, ze zegt zelf al van, uh, ik merk dat toezicht uh, stelletjes afschrikt, maar officieel mag ik zelf niet als handhaver optreden. En om dit te omzeilen maakt dus camping aan je Hospes nu regelmatig ommetje met de schaven door het buitengebied totdat de gemeente met een definitieve oplossing komt. En ze ook het vrij in de stellen, daardoor op korte termijn verkassen naar een nieuwe plek. En uh, ja, het strand is gedeeltelijk bestemd voor natuuristen en al jaren uh, hebben ze dus problemen met die buitenseks daar. Maar het is inderdaad zo van... Dan ben je aan het seks op een gegeven moment komen er 30 schapen om je heen lopen en ja, dan schrik je ook al een beetje. Ja, dan zak je broek echt van af. Ja, die trek hadden ze al die aan hè, op de Ik trek hem heel snel weer om hoor. Ik heb het ook wel eens gehad met een met des meisje op de bank lachen en de gegeven moment kwam de hond erbij. Ik dacht, oh. Ja, ja precies. zo maar. dacht ik ja. van, nou, voel hmm, vond ik nou niet echt heel inspirerend om zeg maar nog even door te gaan. Dan ging, ging echt... Uh, Zullen ja, we ja. nog een keer afspreken, een andere keer zonder die hond erbij. Ja, maar ja, die hond, ja, dat moet die, toch op passen. Die woont hier. Ja, die woont hier. Nou, ik heb ooit gehad, want dan zat ik dus in de woonkamer... en toen had mijn broer had een katje bij ons laten logeren. Ja? En toen uh, dan, dan zit je samen op de bank en dat je gewoon dan... Uh, hij of zij, hij uh, met de hand over de, over de knie uit, plotseling chaka, zo'n handje, zo'n zo uh, kluitje van zo'n poes erop, een beetje, dat is echt zo'n heel speels kantje. Oh, ja, dat is uh, wel grappig. Ja, zo kan het toch een beetje als je dan drank op hebt, misschien dat het een hele rare ding uitstraalt komen. Ja, je weet het niet. Ja, je ja, weet het dan niet. minuten over 9 en ook nog muziek in deze show, de Danny Warhols. Ik zit even te denken wat voor hits ik nou ook al weer hadden. Dat... Bohemi, I like you of zo. Is dat pas een groot dit van hem? Dit heet Sad Vacation. Daar gaan we niet op in zitten. drukken. het moet gewoon een maar vakantie worden. Oh man, ik heb er zin in. Doe mij maar gewoon zon, strand en, uh, en Ik heb erbij. En mooie en mooie stoelen. tijd, Toen moet ik een plaat draaien die echt lekker kwaad is. Net even anders weet je wel, Dat je denkt van ik. Eh, ik nodig ze uit. En ik ga. Even, ik ga zo'n lappen in de straat liggen en ik laat bij elkaar trappen gewoon. Nou. Nou goed, maakt ook niet uit. Nee, dus er zit vast een ander verhaal achter. Daar zijn we zo nieuwsgierig naar nou, gewoon naartoe. Uh, een vacation van de Dandy Warhols. Dat we dat je weet. Change the station. weet ik wel maar eens over zingen. Goed, Toepak op de radio. Welkom bij het radioprogramma. En wij hebben nog wat nieuws, dames en heren. Oh, veel nieuws. In veel nieuws. De spijkerbroek die een 53-jarige vrouw uit de Amerikaanse plaats Coon Rapids kocht. Slechts 3,99 dollar. Oh, En thuis komt heel wat meer waard. En uh, de vrouw is nu op zoek naar de vorige eigenaar. Want wat vonden ze nou in die broek? die broek, Gebruik een achterzak? Nee. Nee. Echt een hele mooie ring vol met edelstenen. Hey. De diamant, uh, die grote diamant in die ring zelf heeft al een waarde tussen de en 6.500 dollar. En ze heeft de ontdekking op Facebook gezegd, Ze zoekt nu samen met Goodwill. Dat is dus uh, de, de kledingwinkel. Dat is een non-profit organisatie waar mensen kleding kunnen doneren voor werklozen. Maar uh, ze zoekt nu samen met Goodwill naar de eigenaar van het Sierad En al zeven mensen hebben zich gemeld, maar het bleken allemaal oplichters. Ja, logisch. Ja, die zeggen, ja, volgens mij is hij ook voor mij hoor. Denk toch, ik ben ook maar, rink. het is toch zomaar kwijt. Ja. Maar ja, dan moeten ze dus weten. waarschijnlijk in wat voor jeans? Het was wat voor merk? Ja, wat, en en wat voor maat? En en dan precies wat voor maat? Ja, wat voor maat is het? En het dan is dan een beetje door een roosje achter. Of nee, uh, nee. Uh, ja. Uh, achter van, pas jij de broek? Pas jij de broek? Dan uh, pas jij de ring. Uh, pas je de ring ook? Dat is ja, ook het en je ja. kan natuurlijk wel zeggen van, uh, ik heb maat 32. Maar tegenwoordig zijn die maten ook allemaal weer anders, want maatje ja. 31 was vroeger veel kleiner dan tegenwoordig. Want dat hebben ze tegenwoordig, dat hoorde ja, ik gisteren allemaal met nieuws. Ja, precies. Dat zou je nu uitscheuren? Ja, maar, maar als je een maat 32 40, die is veel groter. Of een Zandvoortse Nederlandse maat 42 is veel groter dan de Italiaanse of Franse maat 42. Ja, ik wist het helemaal niet. Zandvoortse maar... vrouwen zijn gewoon fors, hè, dus nou ja, dat wordt gewoon. Uh... Ja, en dat allemaal voor het goede gevoel van de vrouwen. Nou, ik ben ervoor hoor. Want uh, je, wil, je wil gewoon geen vrouw thuis hebben die gewoon zich niet goed voelt omdat ze dik is. Oh man, Er komt, komt, komt, komt, komt tot niks. Je moet gewoon dus. Haal dat uh, labeltje er maar uit en uh, doe gewoon, uh, gewoon standaard. En elke uh, broek die ze heeft, doe je gewoon maat uh, 32. Dat is toch ja. redelijk? Maat 32? Ik weet het eigenlijk voor vrouwen niet eens. Ik heb ma zelf maat 30, maar voor vrouwen weet ik ook niet wat nou Ja, die zullen wel wat groter zijn. 32, 34. 32, 34. Volgens mij gaat het met twee, maar dat zijn die mannenmaten, hè? Okay. Volgens mij hebben het iets met inches te maken of zo. Want ja. wij hebben gewoon vrouwenmaten, die gaan van 36 tot... Uh, hoe groot je wel 56, ja. Dus uh, ja, en de gemiddelde dames in Nederland die hebben gewoon tussen de 42, 40 en 44 of zo zoiets. Zoiets. Dus, uh... De vrouw van de cijfers. Nou, uh, mag je denken van, nou, ik, mijn maat is nog een beetje te klein en ik heb ook niet zoveel geld. Ga dan even bij een verzorgingshuis op bezoek en uh, vraag dan wel even <lacht> bij het loket en denk je van, uh, geldt hier ook uh, na bezoek dat ik een taart krijg? Ik wil graag wel een taart krijgen. Uh, een ik... hele taart van een hele taart dan krijg je gewoon een stuk Ja, dat schijnt een uh, stimulans te zijn om uh, de eenzame ouders ouderen uh, bezoek te laten krijgen. Dat ze dan trakteren op taart. Komen die oudjes helemaal niet stoel meer uit zou ik dan denken. Nee, dat ook. is zeker zo. Je kan die taart ook gewoon meenemen naar een verjaardag die je daarna hebt. Dat je zegt van nou, kom bij uw bezoek. Ik blijf een half uur. Dan weet je dat. Ja. Hoort, ik blijf een half uur. En dan uh, ga, ik, uh, ga ik door naar een verjaardag. Ja, en... dat is zo mooi. Want ik heb dus met mijn telefoon heb ik een knopje. En dan kan ik mezelf bellen. En, oh ja. uh, en dan uh, op een gegeven moment denk ik ook van uh, Dan kijk ik even en druk ik even stiekem op het uh, pijltje naar beneden ja? En dan uh, binnen 20 seconden hoor ik gewoon Oh mam telefoon, ja sorry en dan denk ik, Ja ik moet wel, ja dag En ondertussen loop je zo pratend naar buiten Nee ja, dat doe ik niet dat is ik, uh, ik ga mijn mam ik gewoon uh, Ik ben toevallig van plan om waarschijnlijk vandaag even langs te gaan en Ik ben van plan Ga ik, haar, gewoon, om haar, ga ik misschien haar een lekker masker geven En dat is zo leuk als mensen al zo oud zijn Dan lijken ze gelijk 20 jaar jonger Oh, nog een maskertje. Ja, ik zeg het allemaal. Het wordt allemaal wel. Het een mooier op je. Yeah. Lady Og. and I don't even know why. I'm gonna shoot myself with all your innocent eyes. You're ready now, to forget what we had. You better seal it tight before the memories go bad. Fijne plaats is dit ook weer Girl like me Oftewel Lady hawk Ze Timmer redelijk aan de weg Om dit weer aan Waanzinnig succes te maken het is, uh, het is alweer zover uh, Tijd voor de Regio berichten Nieuws Uit Zandvoort Nieuws uit Zandvoort Ja zoals ik kijken wat voor nieuws We allemaal hebben de koffie Wordt hier nog gehaald, Want dat wordt dan natuurlijk Altijd weer wel verwacht Bij zo'n uh, radioprogramma. Uh, even kijken Heb je nog een momentje Ik loop even naar Zandvoortse bericht Denk je het is het lekker Professioneel weer Ik vind het wel hoor Maar heeft het een moment Bye. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een onbekende man ingebroken bij een horecagelegenheid aan het strand in Zandvoort. De man nam flessen drank, een jas en een laptop mee. Hoe de man zich de toegang had verschaft. Het restaurant is nog niet bekend. In tijden van de inbraak was niemand aanwezig in het pand. De politie onderzoekt de zaak. Getuigen of mensen uh, die iets hebben kunnen uh, gezien of hebben informatie, meld je. Ja, want dan kunnen ze daarmee aan de slag. En dat is, uh, ja, dat was wel zo prettig. Verder diverse organisaties hebben woest gereageerd, wat namelijk in. Een straal van 50 kilometer rondom Schiphol is begonnen met het vergassen van de grauwe ganzen. In het eerste uur meld ik het ook al dat het toch wel bizar is. Er worden er echt nou, duizenden, tientallen, misschien wel honderden ganzen worden vergast. Omdat ze nu nog gevaarlijk zijn voor het vliegverkeer. En uh, dat wordt niet op een helemaal vriendelijke manier gedaan. Ze worden bij elkaar in een kooi ge ge gepropt. En de, ze verdrukken zich, uh, zichzelf. En ze zijn bijna al dood, zeg maar, voordat ze vergast worden. En dat vergassen gaat zelfs ook nog op een hele trage manier. Met de CO2. Dus dat moet toch op een andere manier. En ze zeggen zelf, omdat deze bekende ganzen daar weg worden gehaald. komen weer vreemde ganzen worden in de plek. En die weten juist weer niet hoe ze zich daar moeten gedragen. Dus het, het, ja, of het nou allemaal gaat helpen. Dat is nog een beetje een grote vraag. Nog meer uh, zand voor zijn berichten. kijken even naar mijn linkeranden. Daar zit ze, dames en heren. Hier landen. Ja, ik ga eens even koffie halen. Ja, sportservice hoor. Heemstede Zandvoort en de gemeente Zandvoort organiseren deze zes, uh, uh, sportieve zeskamp uh, In het kader van de, S de Zandvoort Actief. zeskamp zeskamp gaat plaatsvinden op 18 juli aanstaan. En is bedoeld voor alle lokale organisaties in Zandvoort. Die op welke manier dan ook bij bijdragen willen leveren aan de gezonde leeftijd en leefstijl van de Zandvoortse inwoners van jong tot oud. Dus als je klaar bent voor het netwerkmoment van 2012... Ga terug in de tijd met een humoristische en nostalgische spelshow. En de Zeskamp is een uniek spelprogramma. Deelnemers zijn de sterren. En ik moet zeggen, wij hebben ooit meegedaan met de Zeskamp. En je kan je dus aanmelden via www.sportserviceheemstedesandvoort.nl om je met een team van minimaal zes en maximaal acht personen mee te doen. En het leuke is ook dus, dat er ook nog een barbecue daarna is. En ik moet zeggen, vorig jaar had je echt een hele speciale teams. En je kan van mooie namen... Bedenken en uh, je hebt straks de brandsteden brandstedentoren en de Australische Kankeroe-Wip. Twee meter de lucht in, dat is een bal van twee meter doorsneden. Dus er gaan allemaal hele leuke spelletjes gespeeld worden. op. Uh, op uh, 16 juli, of wat zei ik nou? Wanneer was het? Ja, 18 juli aanstaande. 8 juli. Oh, maar dat, is, dat is volgens mij een door de oh, oh, oh, oh, ook nog uh, politieberichten, las uh, uh. ik net. Een bejaarde automobilist. Dus uh, hij heeft vrijdag flink wat schade veroorzaakt. De 71 man ramde in, uh, haalde Noord. Drie geparkeerde auto's, uh, reed door twee tuinen en belandde tegen uh, uh, enkele stenen. Mijn zure kwam uh, vanaf de Gijsbrecht uh, en wilde links af de Barle straat in en schoot plotseling vooruit en heeft een waanzinnige ravage veroorzaakt. Nou, lekker dan. Yeah. Uh, er is een kunstfestijn. Op 14 juli en 15 augustus komen de voorrondes voor het kunstfestijn. Je kunt je opgeven, want de organisatie is op zoek naar talent met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical toneel of een ander talent. Oh. Misschien kan wel heel goed verspuggen, ik weet het niet. Maar aanmelden kan dus via www.onairevents.nl of via Info, aapstar, onair, events.nl. Er zit een, een streepje tussen. Wacht, ik ben ook ergens goed in. Ja? Dat was een wind. Oké, okay, ja, nou, dat kan je ook doen. Dat kan je ook doen, ja. Er is nog een mooie uh, expositie, trouwens, geopend. Bij uh, de Koerat Art Gallery, dat is hier eigenlijk om de hoek. En uh, dat is. Uh... ...warme kleuren en precies over Afrika... ...en het is uh, gemaakt door... ...de Angolese Mayamba... ...haar, haar echte naam is Elisabeth Fatima... ...da Costa Bondo... ...en uh, ja, ze zegt ook... ...een percentage van de opbrengst van haar schilderij... ...gaat naar de stichting Palanca Negra... ...en dit is, die, heeft, uh, die is gewoon... ...om projecten te steunen... ...op het gebied van armoedebestrijding in Afrika... ...en ze zitten volgens mij hier in... De ...noorderstraat nummer 1, hier dus om de hoek... ...en ze zijn... Open volgens mij eh, vrijdag, zaterdag, zondagmiddag. Maar ze hebben een website. En die heet gewoon Koenraad Min Art Min Gallery. Nou, Tot hoor. zover het nieuws uit Zandvoort Oké, okay, tijd voor de Jolande keuze En ja, ja. ze heeft hem natuurlijk gewoon ook weer bij zich What are you, in fact De homo cd, en wat moeten we van de homo cd gaan draaien Ja, ik heb jou een aantal mogelijkheden gegeven Dus ja. ik weet niet welke je uitgekozen hebt Nou ja, ik, ik zie de village people staan Maar misschien is die een beetje afgezaagd Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, doe maar het laatste nummer van de tweede cd Louis Lane, Louis Lane, sorry Lose Lane Nou, dan uh, fietsen we daar even naartoe En jawel Lowest. Ja, je ziet al heel goed die man in die strakke broeken. De openspringende persoonlijke vreugdesprong of dans. Just don't Ding. Ja, vertel ik je straks. <laughs> Wat is dat nou voor een ding? Ja, dat vertel ik je zo. Dat is toch wel even een dingetje, hè? Word je daar ook een beetje moe van? Ja. Dat is weer zo'n kreet, hè, tegenwoordig. Dat is toch wel even een dingetje. Ja. Oh, man. En je, je maar, moet echt. gewoon je ding doen, hè? Ja, ik moet gewoon... Oh, het is toch dan wel even blijf een dingetje. Zelf. Ja, dat is een ontzettend stress ding waar mensen dan tegenaan zitten hingen. Maar dan gaan ze zo lekker, zo, lak, zo klakloos mee op. Oh ja, dat is toch even een dingetje. En als ze thuis komen... Ja dan gaan ze ze springen ze tegen de muur op Ja want dan is het niet een dingetje Nee, nee. Precies. dan is het echt dat je denkt van Bent u nog op zoek naar een houten piemel Nou dat is een heel groot gevaar dan waar je tegenaan loopt dan Ah, beeld. Ah. Nou, uh, toepak leeft op de radio En uh, ja, de vraag was natuurlijk uh, Wat Is dat nou voor een ding? Ja, ja dat is zo mooi Er was uh, een boer uit Xi'an, dus ergens in China En die had dus een zeldzame paddenstoel gevonden Terwijl hij een waterput aan het graven was Nou, en uh, hij, werd hij heette boer hey. Hey boer hey. Die werd geïnterviewd door een vrouwelijke reporter En de landbouw troonde trots de 19 centimeter lange magische fungus Die hij bij zijn werkzaamheden had ontdekt Goeie maat ook Ja, de verbaasde journalist en dan de wonderbaarlijke planten in handen. Ze had zo van ja, hij voelt ook wel een beetje rubberig aan, apart en zo. en Ze heeft gezegd: van nou ik laat het ding wel onderzoeken door een botanische expert. Die zou misschien uitsluiter kunnen geven. Intussen kwamen op de redactie van het programma al tal van telefoontjes binnen van kijkers... die het object hadden geïdentificeerd met een besmuikte lach. Och. En dan uh, legden ze uit, ja, het is een instrument dat ingeschakeld wordt als hulpmiddel bij zelfbevrediging. Ah, ah. <laughs> het ging dus om een rubberen kunstvagina, Annex holt. Ik denk, oh, wat is die, die, die boer die heeft geen leven meer. <laughs> <laughs> die wordt gewoon echt aan alle kanten overal uitgelachen. En dan is er, hey. hey. <laughs> Belachelijk! Weet je? u ja. nog? Hé, hey ook? Weet je wel? Hé, oh. hé? Hey, hey. <laughs> ja, ik, ik, ik hoor hem al roepen. Wil je daarmee ophouden? Wil je daarmee ophouden? Ja, ja. Stoppen, Want ik stop gewoon. ik sla je gewoon met die, uh, die parsel om je kop. <laughs> Goed, zover uh, de, de plaats van Louis Lane en Durland. De keuze hoor ik altijd wel even af te kondigen. Het heet ja. namelijk uh, When I'm With You. Zo is dat. Dan gaan er altijd leuke dingen gebeuren? Ik vind het bizar. Ja, ook wel bizarre dingen natuurlijk. <laughs> uh, ik heb nog. Uh, wat hebben we nog meer? Oh, deze! Ja, precies. Nieuwe single van de Red Hot Chili Peppers. Denk je. Maar dat is niet het geval. Nee. Net als de band Rigby. Het doet wel wat denk aan de uh, Red Hot Chili Peppers. En uh, ja, nou goed, dat is natuurlijk positief voor Rigby. Want de Red Hot Chili Peppers, man, die zijn vet. Au. <laughs> Ik vind ze niet zo vet meer hoor. Ik bedoel eigenlijk bij zo vervelend dan heb je een ontzettend wilde gitaarplaat gemaakt. En je hebt een splukkende En dan gaat die, die zanger eroverheen gaan er zitten wauwelen. Wat doet hij nou? Doen ze wat wilds? Maar dat uh, schijnt er niet meer in te zitten. Goed, maakt niet uit. Uh, ja, wij zijn hier op het... Uh, wil ja, je doen? Je bent aan het Facebooken? Ja, ik, ik schreef gelijk even op... Gisteren op het strand. ik gisteren op het strand, op het strand vergeten met ICA. Ja. Oké. Okay. In de regen, maar het heeft toch wel iets hoor. de krachten van de natuur. Dat is een ding wat zeker is. Ja, dat is wel... Ik word er altijd wel onrustig van. Ik heb uh, ooit eens uh, op een... Uh, noem je dat nou? Op, bij, een appartement bijna op het strand uh, geslapen. Ja. In Australië was dat. Ik werd daar zo onrustig van. Van die zee. Ja, ja, ja. Ik werd er onrustig van. Dat ik in een gegeven moment denk van... Uh, uh, nou, dat, dat, het lijkt net of het waait ook. Ja, maar het, ja, je hoort dat gedonder. Ik heb ook ja. inderdaad... Ik dacht echt dat het hartstikke kan hard stormen. Want dat was gewoon de branding. Dat is de branding, Maar ja. gisteravond stormde het gewoon echt hard. Want ik moest echt dat stukje naast het Dolvinarium zo op de, de boulevard opdraaien. Ja. Nou, dat, uh, uh, daar word je echt gewoon helemaal tegengehouden. Ik, ik mag gewoon bijna blij zijn dat ik zo zwaar ben. Maar ik denk als je klein en... Uh, Zo'n klein kind of zo, die, die redt dat gewoon niet. Die komt er niet tegenop. Maar dan ben je eenmaal weer op de boulevard en dan is het over. Want dan, ben je, dan is die flit achter je. Gisteren was de kitesurf... Uh, kite wedstrijd ja, gisteren... Heb je wat ik gezien daarvan? Nee, ik heb er niks van gezien. Ik heb ook nog een beetje gekoeld, maar ik kon er dus gewoon niks over vinden. Nee. En het was Waar alleen gisteren. Het... Ja, het was gisteren bij de spot. Ik heb gezien dat het er was. Ja? En dat ze nu met deze wind waarschijnlijk fantastisch uh, hebben kunnen knallen. Maar, ja. uh, maar ja, ik heb ook nog niks gezien in, uh, in het katern van het Haarlands Dagblad zo. Want eigenlijk zou we daar wel iets in moeten komen, denk ik dan wel. Ja. Dus, uh, nou, nog ja, steeds uh, helaas. dit geluid natuurlijk. Deze man die gisteren doorsloeg, uh, omdat hij natuurlijk een hek had geplaatst, uh, schijnt dat zijn vrouw uh, al heeft opgeroepen. Ze heeft de man niet meer gesproken. We zitten ook in de gevangenis vanwege uh, moordaanslag. alle mensen die daar aan het werk waren. In zijn tuin, niet weg. Hek... Doodsbedreiging. Doodsbedreiging, ja. Het was haalien. Haalien. Ha ha ha ha Ik weet niet waar dat ligt, maar goed. Uh, nu heeft ze opgeroepen in de media van... Als iemand nog een hekwerk heeft... Graag eh, aan ons geven Als je hem wil afstaan Dan gaan we het gewoon weer plaatsen Want wij voelen ons steeds bedreigd door mensen in het dorp En dat hekwerk stond niet voor niks Niet voor een lolletje Dat stond echt om ons te beschermen Wij als gezin worden gewoon bedreigd En wij hebben gewoon recht ook bescherming Waarom worden zij bedreigd? Nou er schijnen toch een paar mensen rond te lopen Vooral twee uit een woonwagenkamp oh, Dat doen ze anders nooit trouwens nee. eh, En die schijnen toch hun lastig te vallen En eh, nou ja het is gewoon een, een, een, een, een gezin Wat dan ja, er last van heeft Dus ik bedoel help ze dan in plaats van Ja dat hek gewoon weg het hek is op, als ik niet eigenlijk moet de bedreiging weggenomen worden. maar ja. Nou, ja. Nou goed, het heeft dus uh, het, ja, het is gewoon helemaal doorgeslagen. Al. deze man zit dus vast. En, hoe dat uh, af gaat lopen, ja. Ik, uh, dat is de vraag. Ik, ja. ik, ik, er komen van die momenten dat je denkt durf wat, agressief te zijn. nou, en ja, nou zijn ze dan? dan zit hij, dan zit hij in de gevangenis? terwijl uh, Anderen dus uh, hem uh, bedreigen. Ja. Dat is eigenlijk wel ernstig. Terwijl, ja. uh, uh, terwijl ik nog iets anders zag afgelopen week. Ja. Dat ja, de politie langskomt en wat uh, klap uitdeelt. Ja, ja, ja. ja, ja. En die uh, politie zit ziek thuis. Thuis? Ja? Hebben, de, ja, het wordt natuurlijk door he? internal affairs wordt het helemaal uitgezocht en zo? Ja, maar die man die gisteren agressief was, die zit in de gevangenis. En deze twee agenten die geslagen hebben. Die zijn hebben, op onbetaald verlof gestuurd. Ofzo. Die zijn ziek thuis. Ja, vreemd, hè. Maar ja. wat dacht je dan van die andere mevrouw uit uh, Amerika die in de schoolbus zat, die helemaal verrotgescholden gescholden werd door een aantal oh, ja. tieners en die tieners die hebben ook gezegd van uh, je bent niet waard om te leven. Je bent dik en dit en dat. En nu lacht zij nu achteraf wel uh, het hart. Ze, ze is toen in huilen uitgebarsten. Want ze zeiden ook van ja als ik jouw kind zou zijn zou ik zelfmoord plegen. En dan bleek dus dat inderdaad tien jaar ja. daarvoor haar zoon inderdaad zelfmoord had gepleegd. Maar niet omdat zij dik was hoor denk ik. Nee. Maar uh, en, en toen, toen heeft ze, is ze in huilen uitgebarsten. En toen heeft, uh, hebben ze dit ook nog op internet gezet. Dus iedereen heeft uh, weer gezien van de uh, huilende Karen ofzo. Karen heette ze. Ja. En uh, nu heeft iemand dus voor haar dan uh, een, een, uh, een fonds geopend. en dus, dus geen, De eerste keer dat ik het hoorde stond er al 450.000 dollar op. Oh. En, uh, maar in eerste instantie op het nieuw stond 200.000. Dus er zijn zoveel mensen die vinden het zo erg. Van dan komt ze een keer naar Disneyland. Ja. Maar ze kan gewoon stop met werken. Of ze niet meer bij die rotkoters. Want zij was volgens mij een soort bewaakster in de bus of zo. Om te zorgen dat er geen rottigheid uitgehaald werd. Oh wacht, ze zat niet zomaar in die bus. Nee, dus uh, ze was eigenlijk een soort uh, leraarachtig iets. Maar ja, wil geen hond wilde meer met kinderen werken gewoon. Dat maar, is er oh, nu wordt het toch in een heel andere context geplaatst. Zij was gewoon eigenlijk iemand die uh, aangenomen was om te zorgen dat de orde in de bus gehandhaafd werd. Maar ze had dus gewoon volledig ja. geen gezag. Nee, dus eigenlijk functioneerde ze helemaal niet. Nee, en, en, en, en, en dan mag ze weg met 450.000 dollar. Oh, Kijk, dat, is, dat zijn goede berichten voor haar. Dan word je aangenomen om orde te houden in de ja. bus. Wacht even, ik zet het nu even in een hele andere dag. Ze wordt in de bus gaat om orde te houden. En dat kon ze dus niet. Dat kon ze dus niet. Nee. Ze wordt afgezeken. Ze ja. laat zich afzeiken. Er wordt een filmpje van gemaakt. Er wordt hem ingezet. En dan in één keer is het kassa. Kassing. Nou ja, het is een Vieral gerechtigheid. Want uh, het is inderdaad waarom is ze zo dik, weet je wel. En, uh, ze was oma en alles. En, uh, van water werd ze dik. Ja, ik ken die verhalen. Is het, ja, ik weet het ook niet. De vraag is wel. Wat gaat ze met al het geld doen? Ja, dat is de vraag. Kan dat de, de McDonald's niet daar in de bus Nou, nou kan het wel weer. Oh. Jezus, trap er nog even na. Ik zeg, nee, laat ik dat niet doen. Maar ja, het is gewoon triest. Ja, kinderen kunnen zo lekker naïef zijn. En zo lekker open. Kunnen zo lekker onbevangen reageren. Ja, ik snap het. Leuk. Take so down the road. Take me you need me to. Will all that... en het heet uh, We All Are Young. Voel je jeugdig. Dan kom je het beste uh, in het leven. Verlachtelijke teksten. Ja, Wie ja, heeft ga. die geschreven die tekst die ik elke week uitkraam? dat is het Geen idee. Er is een stagiaire die rondloopt natuurlijk. Die denkt nou laat ik eens uh, even populaire tekst erin hoor. Die, ja, die, er die gaat eruit. Die doen we gewoon weg. Uh. Er is nog oh. nieuws in oh. uh, New York. Er is... Ja? Uh, een exemplaar van de Amerikaanse grondwet, dat in bezit is geweest van de president George Washington, is vrijdag onder de hamer gegaan. En het boek bracht maar liefst 9,82 miljoen dollars op, mensen. Wow. En uh, het boek zal in het museum op het landgoed uh, tentoongesteld worden. Uh, de stichting heet Washington's Landgoed Mount Vernon. Ja? Misschien Die naam komt ook bekend voor Dus ik denk dat hij daar misschien ooit Dat hij daar gewoond heeft ofzo Veilinghuis Christies in New York en Mount Vernon hebben dit vrijdag bekend gemaakt En de grondwet levert drie tot vier keer zoveel op Als de richtprijs Het exemplaar telt slechts 106 pagina's En Washington zelf heeft in de kantlijn opmerkingen geschreven Dus dat is wel heel apart. Oh sorry oh, Dat ligt er nou niet uit ja, Hij is al een tijdje overleden In 1799 is hij dood gegaan dus uh, dat boek is gewoon uh, dik 200 jaar oud. Het is wel heel apart. Dat, uh, het zou ook wel gaaf zijn als wij inderdaad ook een, een, een grondwet hadden van Willem van Oranje met... Uh het eigen aantekeningen en dat nou, soort de, de, dingen. Dat zou dat, wel heel gaaf zijn, toch? Wij zullen het gewoon verkopen, hoor. Ik denk, als de PVV dat in de hand krijgt, die dat nou verkopen, die app, kunnen we op de gaten een beetje... Kunnen we namelijk dat kwartje van kok kunnen we terugbetalen aan de ik ja. Uh, ja, uh, doen, doen. de tafel bekostigen, want het een stom boek met handtekeningen en kanttekeningen. Moet je ermee. Moet je er mee man. Nou, dat is een heel bekend verhaal van uh, een of andere wiskundige, iemand die had ooit een boekoog gevonden met, met aantekeningen aan de zijkant over een... Nou, de, de van voor Pythagoras tot de derde macht of zoiets, dus dat dat niet kon en wel kon. En daar zijn ook zoveel mensen ingedoken. En uiteindelijk hebben ze het gekraakt, geloof ik, honderd jaar later. Of Kraak de Kluis. Kraak de Kluis. Dat is allemaal van, van, ja, van, toch van die boeken. Er staat wat persoonlijk ingekrabbeld, en is meteen dan. ...veel meer waard. Ja, ja dat, natuurlijk. Dat is toch wel leuk. Maar goed, een boek van ruim 200 jaar oud. Hè? Ik denk ook als ik een boek ja. zou hebben van de echte, die, die Gandhi... ...die inderdaad die vredesmars heeft gehouden voor dat zout in India... Ja. ...ik denk dat het ook heel veel waard is. Gewoon dat er zo'n geschiedenis aan vastzit. Ja, als de geboorte toch, van een land, een natie. Als we het toch, toch over boek hebben, jeugdverlinster uh, Patricia Perkween... ...uit PNS, heeft in ruil voor een schadevergoeding van 1000 euro... ...haar eis laten vallen tot naamswijziging van een boek... Achter het raam op de Wallen. Het boek oh ja. bevat namelijk de memories van een ex-prostitue in de Amsterdamse Hoerenbuurt. En uh, dat doet ze dan onder uh, schuilnaam uh, Patricia Perkwen. En de echte Perquen ging afgelopen maanden gebukt onder ongewenste aandacht van opdringende mannen. En uh, roddelende dorpsgenoten vanwege haar vermeende ro roze uh, verleden, aangezien er in Nederland maar één Patricia Perkween woont, lag de verwarring voor de hand. Ja. En dat uh, terwijl ik helemaal niets met het boek te maken heb gehad. Ja, maar en, zou je het vinden dat er een boek uitkomt over Wilco Toebak en dan uh, mijn, mijn uh, jeugd als schandknaap? ja zoiets zo. en dan komt het boek uit en dat geeft ze allemaal van die heigende mannen voor de deur dan heb je dat allemaal gedaan ja oh dan mag het ook ja. ja dat zou toch wel heel erg vervelend zijn maar goed zij heeft zich om laten kopen voor 1000 euro dat vind ik ze wel weinig hoor dat ben is je zo goedkoop. maar goed blijkbaar staat ze toch een beetje op zwart zaad want er is zelfs ook een foto van haar bij het bericht met kijk zeg ze een beetje zo teleurgesteld in die camera maar 1000, 1000 euro, euro. maar ik kan nu wel een nieuwe verwarmingsketel aanschaffen <tie> dan uh, heb je het wel slecht. Dan heb je het wel slecht volgens mij hoor. Sterkte. Hier zitten warmpjes bij. Straks weer. Dat is alweer goed. Brother. Matt Corby. Ons laatste plaat in dit radioprogramma. Want dan is het alweer afgelopen. Sleep now under my skin. Make sure you try to conjure the wind. Relax plakjes dit ja, Ik vind het leuk met Corby, maar hebben we hebben allemaal geen tijd. We zaten er nog even na te praten over deze Patricia Pequain. Ja. Die had duizend euro geregeld. En dat haar naam blijft aan het boek uh, plakken. Plakken En wel hadden is het is wel duidelijk dat zij zich heeft laten naaien. Ja, en dat ze zich toch weer laat naaien. Wat goedkope hoer is het. heel Maar ik, ik heb wel zo van, ik zou best uit het artikel uh, toch uh, misschien nog wel iets willen zetten in... Uh, in, uh, op internet van, uh, ja, Patrice Kom op nou, nou. Heb je, Nu heb je echt laten na Want dit is gewoon duizend euro dit is, Terwijl gewoon jouw hele naam door het slijk wordt gehaald Echt wel Het is toch heel erg ja. ik, zou, ik kan er veel meer uit halen Wat, Wat mag uit? Wat? Wat? Ja, die, die uit Dat Wat? meen je niet Ja, ja gaat er ook uit? We gaan ook uit, geloof ik, hoe de een, keer. Krijg oh. een uh, Nou, dat is ook wel weer, weet je Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5